door al met het NOS-journaal. Amerika onderzoekt het lekken van geheime documenten... over een Israëlische vergeldingsactie op Iran... na de aanval van begin deze maand. Iran bestookte Israël toen met lange en middellange afstandsraketten. Op CNN heeft de voorzitter van het Huis van afgevaardigden het onderzoek bevestigd. Een van de documenten zou zijn gelekt via de Amerikaanse inlichtingendienst NRC. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon... zijn drie militairen omgekomen... Volgens het Libanese leger werd hun voertuig geraakt toen ze in de buurt van een grensdorp reden. Het Israëlische leger meldt dat Hezbollah ongeveer 160 projectielen heeft afgevuurd op Israël. Of er slachtoffers zijn of schade is niets gezegd. In Duitsland is een Libier opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op de Israëlische ambassade in Berlijn. De man van 28 zou dat hebben willen doen met vuurwapens. Hij zou banden hebben met terreurbeweging IS. Het aantal antisemitische incidenten in Duitsland is fors toegenomen sinds de aanslagen van Hamas een jaar geleden en de oorlog in Gaza. Baanwielrenner Harry Lavrijse is voor de zesde keer op rij wereldkampioen geworden op het individuele sprinttoernooi. De 27-jarige Lavrijse won de finale van landgenoot Jeffrey Hoogland in twee rondes. Met deze overwinning heeft Lavrijse 16 wereldtitels bemachtigd, de meeste in de geschiedenis van de sport. In Almelo heeft Ajax gewonnen van Heracles. Het werd 3-4. Het stond lang 3-3. Maar in de 83ste minuut schoot oud-Heracles-speler Wout Weghorst voor Ajax een penalty binnen. FC Utrecht won uit bij FC Groningen. Het werd 0-1. Het is Voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Utrecht zes wedstrijden op rij wint. En in Tilburg werd niet gescoord. Willem 2 Fortuna Sittard bleef 0-0.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 Ik ben niet zo goed oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland?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 you want Antwort op 106.9 FM Van zandvoort.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 some pride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 I love you daddy, we like to party We don't cross trouble That's and we don't bother dog. nobody It's all good when you get it right, right Sometimes we gotta, gotta get it on